7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de rederij van containerschip MSC Zoe is een schadeclaim ingediend... van bijna 3,5 miljoen euro door het Rijk, gemeenten en natuurbeheerders. Begin dit jaar verloor het schip een deel van zijn lading... ten noorden van de Waddeneilanden. 342 containers kwamen in zee terecht en de lading spoelde her en der aan. Verwacht wordt dat het opruimen van de lading tot het volgend jaar gaat duren. Minister van Nieuwenhuizen vindt dat MSC nu snel moet betalen. De rederij heeft volgens haar tijd genoeg gehad. Het hoge beroep in de minder Marokane zaak tegen PVV-leider Geert Wilders gaat door, heeft het gerechtshof bepaald. De advocaat van Wilders vroeg vanochtend om uitstel, omdat hij eerst vier getuigen wil horen. Maar volgens het hof hoeft het eventueel horen van getuigen de behandeling van de zaak niet in de weg te staan en kan de zaak dus gewoon doorgaan. Het Duitse Openbaar Ministerie beschuldigt acht leden... van een rechtsextremistische organisatie in Chemnitz... van het vormen van een terreurgroep. Dat meldde Duitse media. De mannen zouden vorig jaar terreuraanslagen hebben voorbereid. Het doel was om de regering en de democratische orde omver te werpen. Twee dagen voor een geplande actie in Berlijn werden ze aangehouden. De aanslagen die de groep voorbereidde moesten eruit zien... alsof ze door linkse groeperingen waren gepleegd. De aanklacht is gebaseerd op telefoon- en chatgesprekken van de verdachten. Kinderombudsman Kalverboer heeft een plan voor het terughalen van IS-kinderen naar Nederland. Ze adviseert minister Grapperhaus een onafhankelijke commissie in te stellen. Die moet per geval bekijken hoe het kind weer naar Nederland kan komen. Er zitten zo'n 170 van die kinderen in kampen in Syrië. Nederland heeft een zorgplicht voor hen, zegt Kalverboer. Het weer nog een heldere avond en nacht. Minimumtemperatuur 16 tot 20 graden. Morgen zonnig. Aan zee meer bewolking. En door de noordwestenwind een stuk minder warm. Het wordt 21 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is grotendeels voorbij. Alleen nog wat drukte aan de noordkant van de Koentunnel. Vanaf Landsmeer rijdt het langzaam richting Den Haag. Maar binnen 10 minuten kun je weer doorrijden.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens de medewerkers en sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dames en heren, bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. Het opinieprogramma van ZFM Zandvoort over politiek, maatschappij, cultuur en entertainment. Iedere week hebben wij gasten aan tafel waarmee wij het gesprek aangaan. En we lopen voor geen enkele discussie uit de weg. U kunt natuurlijk live meepraten door te bellen naar 023 573 0393. Of te mailen naar redactie.zfmzandvoort.nl. En natuurlijk kunt u ook een privébericht achterlaten op onze Facebookpagina. Het Zandvoort aan het Woord. Reageer dan gelijk even. Op de stelling. Mijn sidekick deze week is Walter Zands en onze gast is filmmaker Thijs Ockersen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, we zijn weer terug. Dat was de overture van Lawrence of Arabia. Een, uh, een wat oudere film, maar wel een um, zeer mooie film om te zien. Dus iedereen die die film niet kent, ga hem kijken. Uh, Thijs Okkers zit in de studio en hij is momenteel bezig met ook nieuwe films... Uh, Slash documentaires. Uh, waar ben je mee bezig, Thijs? Uh, ik ben met een grote documentaire bezig... over een papiermolen die in west staat. De schoolmeester. De oudste molen op dat gebied... die door de wind wordt aangedreven. Hij is 329 jaar oud. En ik had al heel lang het plan om daar iets mee te doen. Uh, ik heb twaalf jaar geleden... Heb ik een uh, hele grote film gemaakt... over het bouwen van een houtzaagmolen... In, uh, op de Zaanse Schans... En ik heb nog wat kleine films gemaakt. En toen al wilde ik graag die papiermolen ook meenemen. Nou, dat is blijven liggen. En nu is er ook uh, een papierstichting... Uh, die zich bezighoudt met het papier in de zaan. En samen met uh, de molenmensen hebben die besloten... dat die filmen nu moet komen. Ik heb inmiddels een uh, eerste versie van 2,5 uur. Dat is wat lang. <lacht> Bijna Lawrence of Arabia. <lacht> dat, is, uh... dat moet ik nog wat inkorten. Maar daar ben ik mee bezig. En tegelijkertijd heb ik een tijdje geleden besloten... om portretten van interessante, leuke Zandvoorters te maken. Ik heb uh, ongeveer tien jaar geleden een film over Zandvoort gemaakt. Zandvoort Zon aan Zee. En Zee. En ik had niet de behoefte om dat nog een keer te doen. Het was een hele lieve film over de aardige dingen van Zandvoort. Inmiddels zie ik dingen die me hier niet bevallen. Dus als ik weer zo'n film zou doen... dan zou het waarschijnlijk wat scherper worden. Maar ik dacht, waarom doe ik niet gewoon... Uh, Portretten van leuke dingen. Dus ik ben begonnen met de Recyclingwinkel, die gesloten werd. Ik heb daarna uh, Dick Houzee, die altijd clown is en, en uh, grappige dingen doet, heb ik een portret van gemaakt. Erg leuk interview besteld. Ja, ja, en uh, Dick is een heel bijzonder mens. Een fantastische aan is dat hij ook een kindacteur was. Dat hij in de eerste Sisken de film zat, uh -huh. maar dat hij ook op het Nederlandse toneel heeft gestaan. Als ze een kind nodig hadden, dan namen ze ja. hem. Ja. En hij heeft op televisie heeft hij met de goochelaar Adrie van Oorschot gespeeld, wat ik gezien heb in mijn jeugd. Um, en toen kwam hij op het idee, want ik ken ook niet iedereen in Zandvoort, waarom ga je niet eens kijken naar Gray van den Berg? Die is 85, die speelt accordeon en die is fantastisch. Nou, dat is een fantastische dame. Ik viel meteen voor, haar. ik vond haar ongelooflijk leuk en inventief. En we hebben daar dus ook een portret over gemaakt. En ik ben naar Rotterdam gegaan, want ze moest een keer terugkeren... in de kroeg waar ze twintig jaar geleden had gespeeld. De Ballentent. En uh, ik heb ze, dat stuk heb ik zelf gedraaid. En ze is daar tegen de klippen op, tegen alle dronken mensen op... is ze op die accordeon keer gegaan. Fantastisch. Daar, van hieruit volgend zei ik... ja, ik wil eigenlijk in die muziek nog wel wat doen... Want de mensen hebben niet zoveel geduld om naar gesprekken te luisteren. Dus die muziek is heel leuk. En nu heb ik uh, Louis Schuurman. Dat is een violist die ook in een bandje optreedt. En die heb ik net gisteren voor het eerst gesproken. En dat wordt mijn volgende onderwerp. Er zijn er nog een paar, maar ik kan niet alles tegelijk. Er komen er dus inderdaad gewoon mee. ja, kom... meer. Er komen er waarschijnlijk wel meer, ja. Dat, uh, uh, nu heb ik een vraag uh, van Cynthia de Neef. Uh, ik weet niet of jij hem... Haar kent? Nee. Dat, uh, maar goed, uh, hij is binnengekomen via de mail uh, of via de Facebookpagina. Uh, uh, heb je ooit overwogen om naar het buitenland te gaan om daar uh, uh, films te maken? En documentaires? volledig bedoeld, ze bedoelt volledig naar het buitenland? Nee, gaan. niet volledig. Ik heb heel veel films in Hollywood gemaakt. Ik heb een film over een Amerikaanse regisseur waar ik goed bevriend mee was, Sam Fuller gemaakt. Daar zit Lee Marvin in. Hij ging filmen in Israël. Dus daar heb ik veel tijd doorgebracht. Ik kwam op een gegeven moment vanaf 75 ben ik 30 jaar... Elke, elk jaar wel één of twee keer in Hollywood geweest. Dat ja. trok me altijd aan. Ik kon niet weg. Ik had te veel verplichtingen hier. En in Hollywood, en ik ken Hollywood heel goed... kan je alleen maar aan de bak komen. Ten eerste moet je jong zijn. Ten tweede moet je binnenkomen met iets wat hun aanspreekt. Ja. Dus Rutger Hauer had Turks fruit en soldaat van Oranje. En die kon aan het werk. Ja. Ater de Jong heeft er een tijdje gezeten... maar die, die is toch niet gebleven. Het is heel moeilijk om daar uh, je roots te vinden. Je moet ook al jong zijn en je moet gewoon iets bij je hebben... van ze zeggen, dat kan ik gebruiken. Ja. <laughs> er zijn wat acteurs en actrices die, die werken daar dus... zoals Carice van Houten. En nou ja, van van Kajansen is natuurlijk uh, van de Van maar die heeft ook nooit wat in Nederland gedaan. Die nee. is gewoon in Amerika fotomodel geworden en een fantastische actrice. Mm -hmm. Neem even wat water. Dat, uh, dat snap ik. Dus ik heb dat uh, niet echt overwogen. Ik heb wel altijd uh, programma's gehad die ik daar maakte. En uh, daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik heb een documentaire opgenomen voor een vriendin in Cincinnati. Acht jaar geleden. Dat was niet zo'n prettige ervaring. Ze begreep nergens iets van. Mm -hmm. En daar kwam ook iets uit wat mij niet beviel. Maar... Ik heb mijn eigen films, dus ook over uh, Don Siegel... met Clint Eastwood en Burt Reynolds erin... heb ik in Hollywood gedraaid ja. voor een groot gedeelte. Dus je hebt dus. er wel gewerkt, ja. maar je hebt wegens, ook wegens de verplichtingen... Heb, altijd als buitenstaan. Ja, ik, uh, ik had mijn leven toch ook heel erg hier. Ja. Uh, dus ik heb dat nooit gedaan. Ik heb alleen maar geroken aan Hollywood steeds. En ik vond me er altijd heel erg thuis. Ik ken de filmwereld heel goed... Ik kende ook heel veel mensen, helaas zijn een aantal van die mensen nu dood. Maar ik ben vorig jaar nog geweest en dan ben ik als een vis in het water daar. Mm -hmm. dat, uh... Ik kan ook meepraten met iedereen, want ik ben helemaal op de hoogte wat er gebeurt. Ja, dat... En ik praat uitstekend Amerikaans. Over. Hoe, hoe lang ben je hier? Ik zeg twee weken. Oh, mm. ik even stil. Uh... En ik heb veel mensen ontmoet. Uh, Cynthia stelt nog een vraag. En dat, uh, of, nou ja, vraag uh, uh, het is haar antwoord op de stelling. Maar ook uh, aan jou de vraag. Wat jij daarvan vindt. Ik vind namelijk dat er in Nederland. Uh, veel te weinig geïnvesteerd wordt. In echte goede films en docu's. En dat eigenlijk de regering tegenwoordig. Zelfs door regels in te trekken. Uh, investeringen van privé mensen onmogelijk maakt. Nou, weet ik die laatste uh, weet ik niet helemaal goed. Nee, ik ook niet. Ik, uh, ik heb... de, er is wel een regeling geweest... Bij als particulier kon investeren in film. Ja, En dan was het ook beter voor de belasting of zo. Ja, dus, is dat is uh, een lastig voordeel. Ja. Uh, dat de regering in films investeert... is een unieke situatie. Want we hebben natuurlijk de fondsen. Mm -hmm. En dat is altijd vriendjespolitiek. Ik heb er alleen maar last van gehad. Yeah. Uh, ja, ik doe het nu op mijn eigen manier. En... Uh, die, die, die kleine filmpjes van Zandvoort, die doe ik heel goedkoop. Ja. En mensen krijgen ook niet veel betaald om cameramontage te doen. Maar dat moet dan <laughs> maar. Bij een andere film krijgen ze meer. Dus dat is een tegenhanger. Nee, het, het is uitermate moeilijk. Aan de ene kant is het makkelijker geworden, omdat je met videocamera's, en nu is het met een chip en een kaart, kan je heel goedkoop filmen. Ja. Maar uh, vroeger had je echt een 16mm camera of 35mm camera nodig. En het filmmateriaal was duur. Ja. Dus die films waar ik, mijn laatste film op film was in 92 Roy Rogers, King of the Cowboys. En in Israël had ik absoluut te weinig film. Toen ik, daar, ik had tien rollen geloof ik. Toen ik daar de oorlogsopname maakte van de Big Red One. Ik volgde die film. En ik had gewoon veel mooiere dingen kunnen maken... als ik een videocamera had gehad. Ja. Maar de meters, die, die kosten. Ja. En in tien rollen is niet zoveel. Nee. En de ondersteuning zoals die in Frankrijk bijvoorbeeld is... daar is veel meer ondersteuning. Er zijn zelfs geld van de bioscoopkaartjes... naar... Ja, dat kun je hier wel vergeten. Kijk, het ja. punt is gewoon dat België en Frankrijk zijn filmminded. Ja. En die doen veel meer aan investeringen en films. Uh, in Nederland ligt dat moeilijker... En je zal moeten proberen om ook wat privé-investeringen... of crowdfunding te doen. Uh, ik, ik zit daar niet zo goed meer in. Ik ben nu een oude filmer en ik rommel een beetje op mijn eigen manier. En uh, het is altijd moeilijk geweest. En als ik Zandvoort nu zie... ik heb met veel moeite toen 23.000 gulden... 1 euro was het al gekregen voor mijn Zandvoortfilm. Ik vraag maar niet eens meer. Nee. Want al het geld gaat naar het circuit. Klaar, einde verhaal. dat uh, ja. Dat ja, is cultuur nu. Dat, uh, nou ja, dat is mijn, mijn eigen uh, beleving natuurlijk ook wel. In de theaterwereld is het niet veel beter. In België en in Duitsland en zo is het een veel groter cultuurnetwerk. Uh, en wordt er meer in geïnvesteerd. Um, de markt alleen, is, film is... groter. Hè? Wat dus zijn? De markt is groter. Het taalgebied is groter. We België hebben een niet. heel klein Nederlands taalgebiedje. Maar... België niet. België is Nederland. Ik heb het over Vlamingen. Nee, okay. uh, ja. uh, uh, ja, maar het punt Vlaanderen. is dat sommige. Kunstuitingen zoals tekenen, schilderen, theater maken, kan je zelfs nog doen, zonder dat je een camera of, ja. of een, een canvas nou, canvas is dan nog te doen. Maar uh, film is altijd een kostbare affaire, omdat je het moet opnemen en monteren. Ja, ja. En uh, dat is altijd een obstakel voor me geweest. Ja. Terwijl als je zou gaan tekenen, dan zou zeg je zeggen ja, ik heb niks nodig. Nee, daar, daar heb je gelijk in. En dat, dat, dus die kunnen altijd hun gang gaan. Dat, uh, ja. Uh, nou, gaan we zo weer uh, door naar de muziek. Maar voordat we uh, naar de muziek gaan. Uh... Uh, ga ik natuurlijk nog even... Uh, de stelling geven en die... leidt deze week uh, de Nederlandse... regering en de gemeente moeten meer doen... voor de Nederlandse film. Reageer daarop... op de stelling of stel uw vraag... Uh, direct aan Thijs door te bellen... met 023 573... 0393 of... een mail te sturen naar redactie... zfmzandvoort.nl of... natuurlijk een privébericht achter te laten op onze... Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Uh, tevens wil ik u nog even... melden dat als u op de hoogte wil blijven over dit programma of andere programma's van ZFM, kunt u dit uh, zien op onze Instagram, het ZFM Zandvoort. Uh, zowel Walter als ik zijn daar uh, redacteuren van. Uh, en uh, dagelijks wordt, er, uh, wordt deze aangevuld over informatie over de programma's, niet over nieuws. De nieuws vindt u op onze Facebook site, maar de informatie over onze programma's vindt u op Instagram, met natuurlijk altijd leuke foto's En dan is dit nu Adel met Skyfall.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 Geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, u luistert naar Zandvoort aan het Woord op ZFM. Om acht uur is uh, er deze week geen raadsvergadering. Uh, dat moet ik even van tevoren uh, zeggen. Um, dus uh, daar hoeft u niet op te wachten. Maar wij hebben het natuurlijk over film hier met Thijs Okkersen. Um, even kijken, dan uh, uh, gaan wij zo even naar het... Uh, Culturele agenda. Uh, nou wilde ik als eerste uh, even vragen, Thijs, aan jou. Um, uh, nou heb je heel veel um, filmhuizen tegenwoordig. Steeds meer, eigenlijk. Ofthans, het wordt bekender. Je hebt ze altijd al gehad. Dat je ook echt op houten banken met vreselijke projecties, dat is een beetje voorbij. Mm -hmm. Ja. Het element van het filmhuis wordt nu gewoon opgenomen... in een, uh, in een alternatieve bioscoop, zoals in Haarlem, ja. de filmschuur. Ja. En die is, de het is fantastisch. Dat ja. is niet meer het uh, primitieve werk van de jaren zeventig. Uh, ja, wij, wij hebben dus de filmclub. Die ja. heb ik opgericht ongeveer 25 jaar geleden. Want we bestaan in september 25 jaar. En ik heb nu de laatste film, uh, Can You Ever Forgive Me... met Melissa McCarthy, heb ik uh, morgen... Ja. Dan is er zomerreces. En op een gegeven moment, uh, toen dus het circus gebouwd werd... toen hoorde ik dat er een bioscoop kwam. Toen ben ik nog even betrokken geweest... Uh, bij het uh, verzorgen dat er iemand was die de projectie installeerde. Want uh, niemand had er verstand van verder. En ik leerde Leo Heino kennen. Ik zei, god, uh, moet er dan ook niet een filmclub komen in die bioscoop? Nou, dat vond hij een goed idee. Dus op een gegeven moment hebben we dat gewoon gedaan... Hij vond dat het Simon van Kolm moest heten. Nou, oké, okay. ik kende Simon goed, dus dat was goed. Uh, en we zijn begonnen met alternatieve films te draaien. Ah, ja. En dat doen we nog. nog. Nou, daar gaan we straks meer over weten. Eerst ga ik naar, uh, het, uh, culturele, uh, naar de culturele ag agenda. Is we culturele agenda. Ja, dames en heren. Um, en normaal gesproken noem ik niet zoveel films. Uh, maar omdat Thijs hier zit... ga ik natuurlijk wel uh, ook alles van de filmschuur... deze week uh, opnoemen. Uh, aangezien uh, zij hebben wel vrij veel programmering. En ik moet erbij eerlijk tegen geven... het reces is bij de theater en bij de uh, musea's... ook al een beetje toegeslagen. Dus er is ook wat minder te doen. Um, maar de filmschuur gaat gewoon door. En zij uh, hebben bijvoorbeeld... Um, Vanaf donderdag hebben zij uh, Apollo 11, uh, wat zij uh, uh, uitzenden, uh, de documentaire over Apollo 11. Um, dan hebben we uh, ook, uh, dat is ook in de filmschroom yesterday, um, wat als de Beatles nooit hadden bestaan en jij de enige persoon bent die hun nummers kent. Daar gaat deze uh, film over en deze begint ook op donderdag 27 juni um, en is te zien tot en met woensdag 3 juli. Uh, dan hebben we ook nog Queen of Hearts. Dit is ook in de filmscheur. Uh, die begint uh, op 25 juni uh, vandaag dus. En uh, woensdag uh, 3 juli stopt die ook. Uh, Dit is uh, Trine Di Rome. Ik kan die naam nog niet goed uitbrengen. Zeg dat nog eens. Trine Dornel is dus een Scandinavische actrice. Een Scandinavische uh, actrice. Scandinavische film. En als ik heel eerlijk moet... Uh, uh, uh, een zeer gedurfde uh, film uh, is dit. Uh, um, als zij de zit, is het, en, het meestal gedurfd. Ja. Uh, over seks en misbruik uh, ja. gaat de film. Um, nou moet ik zeggen dat ik zelf fan ben van uh, Scandinavische films. Um, dan hebben we de, in de filmschuur ook Rocketman. Deze week is een musical fantasy gebaseerd op de carrière van de legendarische artiest. Um, deze is uh, ook vanaf vanavond te zien uh, tot en met 2 juli. Dan hebben we Rick de Leeuw en Bent. En Bernard Herring, dat is in de patronaat deze week. Um, en dat is op donderdag uh, in het patronaat. Dan hebben we Misha Shoebelly en Dan German. Um, en die zijn ook in het patronaat op donderdag. Dan gaan we naar de filmschuur weer terug. Um, Aga is uh, een bijzonder liefdesverhaal... tegen de achtergrond van Permafrost... Um, en dat is ook vanaf donderdag te zien in de filmschuur. Um, reading door André Stelling. Dat is in de Anna Nieuwe Tijdswinkel deze week. Um, en dat is op donderdag. Um, er is heel veel op donderdag te doen, geloof ik. Um, dan hebben we nog deze week in de filmschuur... nu. ik ben heel slecht in Frans, dames en heren. Nu fine roll ensemble. Um, en die is vanaf um, woensdagmorgen te zien. Dan krijgen we ook nog het verleden van de velden... en de archeologie, archeologie van de Duin- en de Bollenstreek. Um, deze is uh, uh, te zien deze week in het archeologisch museum te Haarlem. Dan krijgen we ook nog het openingsconcert uh, van de Koorbianalen. Uh, dit is in de Philharmonie op vrijdag uh, 28 juni. En dan gaan we nog naar de Big Ben Marathon. Die is ook op vrijdag en dat is in het Patronaat. Dan hebben we nog de in de filmschuur. Um, de Caspar en Emma op jacht naar de Schat. En dat is uh, vanaf woensdagmiddag te zien. Um, Odette en staan deze week in de toneelscheur eh, op zaterdag 29 juni. En dan hebben we ook op zondag 30 juni de Boekenmarkt eh, in Haarlem. Eh, die eh, eh, ruim 60 jaar al, 60 handelaren heeft en al eh, ruim 30 jaar daar is. Eh, dan hebben we Xavier Roet en de Thaï Oski eh, in het patronaat deze week. En dat is ook op zondag. En dan gaan we nog naar het Popcore Goes to the Movies. Zij zingen uh, uh, muziek uit de jaren 70, 80 en 90 uit de films. En dit is ook in het patronaat en dat is ook op zondag. Dan de uh, laatste hebben we kwartettendag op zondag in de Vilemonie. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En dan uh, zijn we weer hier even terug met Thijs. Uh, Thijs, je was al begonnen over de filmclub. Ja. Uh, je, je ja, ik vertelde... wil even wat zeggen over Apollo 11... want je wandelde daar even rustig uh, door overheen. Die... Dit is een hele bijzondere film. Ja. Oh, oké. Okay. Dit is de eerste ruimtevlug, 1969. Hm. Op zich niks bijzonders, want veel is vastgelegd... maar een hm. tijdje hm. geleden hebben ze filmblikken gevonden... Ja. in een kluis... Met 70 mm film, dat is dus het ja. formaat waarop de Lawrence is gedraaid en Dr. Chivago. Ja. Dat levert dus een enorm beeld op en dat gaat over die ruimtevlucht. Dat materiaal is uniek. Ik heb het nog niet gezien. Hij wordt dus daarom ook in het universum in Den Haag gedraaid. Nee, het is okay, de uh, beste bioscoop om het daar te zien. Dat, uh, Dan vlieg je mee. Ja, dat is de, u kunt dus het beste naar Den Haag gaan. Ja. Uh, wilt u dat niet? Hij draait ook in de filmscheur ja. deze week. Uh, maar goed, Thijs, de filmclub. Uh, je vertelde net al hoe jullie zijn begonnen eigenlijk, ja. min of meer. Ja. Uh, maar hoe kom jij tot je normale programmering? Ik ga praktisch elke week naar Amsterdam. Meestal op vrijdag, soms een andere dag. En dan ga ik één of twee films zien. Ja. En dan bepaal ik op dat moment of ik die neem of niet. Ik moet zeggen dat ik de helft vaak afkeur. Het resultaat is dat als ik acht films, negen films... in twee maanden moet programmeren... dat ik een aantal niet gezien heb. Dus dan moet ik op de kritieken afgaan. Mm -hmm. Dus dat is heel gevaarlijk. Mm -hmm. Maar ik lees erover en ik, kan, ik weet ongeveer... wat de smaak van mijn publiek is... En daar kies ik uit. Ik ga dus proberen om aanstaande... donderdag ben ik in Amsterdam... om yesterday te zien. Daar ben ik zeer nieuwsgierig naar. Lijkt me heel leuk. En uh, ja, op die manier... maak ik steeds keuzes. Dat, uh, en is het voor jou ook makkelijk... om dan gewoon aan die film te komen? Ja. Nou, het is iets lastiger geworden... omdat de dame die de films boekt... die heeft bedacht dat ze nu wat betere films... in het normale programma wil hebben. Want ze heeft jarenlang... Absoluut de shit gedraaid. <laughs> en uh, toen was ze verbaasd dat niemand meer kwam. Dus nou kijkt ze gewoon wat ik doe. Ja. Dus ik heb vorige week die fantastische film over Nuriëf gedaan. En ik had uh, 40 mensen, 45, wat heel goed is voor mijn uh, zaal. Dus ongetwijfeld gaat ze die zelf nu ook inzetten. Gebrek yes. ja, aan fantasie, maar goed, zo werkt het. Dat, uh, en is de filmclub voor iedereen toegankelijk? Ja. Ja. Maar als je dom bent, dan verwijder ik je heel snel. Want ik heb wel eens mensen gehad die met hele stomme opmerkingen komen... en die stuur ik weg. Maar nee, mag nog steeds erheen. Hey, het leukste verhaal wat ik daarover kan vertellen... was toen ik pas begon. Toen had ik een uh, vrij... Uh, ja, pikante film kan je zeggen. Maar dat is het niet. Louis Mal maakte altijd baanbrekende films... ten aanzien van seks en geloof. En die had een film gemaakt, Damage. En dat ging over een diplomaat, Jeremy Irons... En dat is 25 jaar geleden dus. ja. En uh, die krijgt een relatie met de vriendin van zijn zoon. Ja. Geheime relatie. Die vriendin is niemand minder dan Juliette Binoche. Gevaarlijke vrouw. Dat, gaat, dat loopt dus helemaal uit de hand. Hij uh, is de oorzaak van dat die jongen... als hij zijn vader met zijn vriendin in bed ziet... dat die jongen over een balkon valt en sterft. Ja. Dramatische film. Zoals alleen Louis Mal dat goed kan doen. En de afloop was er een vrouw die zegt... meneer. Dit gebeurt toch niet echt in het leven? En ik ja. zat me verward. Zat ze me aan en zei, mevrouw, dat gebeurt elke dag. <lacht> ik heb het nooit meer gezien. <lacht> dat, uh, uh, maar hoe uh, kunnen mensen uh, informatie vinden over de filmclub? Nou, ze moeten naar de website van, de, van uh, Circus. Afdeling Filmclub Simon van Kolm. Daar staan altijd wel de inhouden. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk elke week in de krant de advertentie van de film... Die de volgende week draait. Ja. En er zit een klein beetje informatie bij. En verder kan je natuurlijk altijd op IMDB, International Movie Database, kan je inhouden van de films te vinden. Ja. En ook wie erin meespelen. Ik zal de twee links, zowel naar het circus als uh, naar IMDB uh, zetten. Want sommige mensen kennen die site niet. Voor mensen. Die wel eens met film of tv hebben gewerkt, die uh, zijn daar heel uh, bekend mee met deze uh, database. Ja. Um, want ook zelfs Nederlandse uh, producties of Duitse producties staan er allemaal op. Alles staat erop. Dat, uh, ze zijn heel ja. secuur onderzoeken. Dus je, je kan die informatie vinden. Maar als je naar de website van het circus gaat en je gaat naar de filmclub. Dan zie je dus de films die, die de komende weken draaien. En is het altijd op dezelfde dag? Ja, woensdagavond, half acht. Of niet gratis. Oh, een kaartje kost maar 7,50. Mm -hmm. Nou, dat kom je niet meer tegen. Nee. Want in, uh, in Haarlem en Amsterdam betaal je geloof ik al 10,50. Mm -hmm. uh... nou, afhankelijk van welke film? Sommige films zijn zelfs al 12 euro geworden. Ja, als ze lang zijn en uh, als, er wat, als, je, als je een bril moet hebben voor 3D. <laughs> Nee, maar het is echt heel erg leuk en het is heel divers ook. Ja, want dames en heren, Walter is uh, lid van deze club. Of nou, ik in ieder geval lid dat, dat lidmaatschap dat is verdwenen. Oh, okay. ik, kom, ik kom graag meerderjarig. En ik mag ja, nog is... steeds komen. Je mag nog steeds <laughs> komen. Dat, uh... Nee, maar het is leuk. Je ziet er inderdaad Duitse films. Je ziet ook veel kritische films. Je Amerikaanse films. Ik heb, ik films heb een die... grote sortering. Maar ik probeer natuurlijk de belangrijke films eruit te halen waarvan ik denk, ja, en ik weet ongeveer wat mijn publiek is uh, die houden erg van Franse en Italiaanse films. Maar ja. dat is nog een beetje gebaseerd op wat jaren geleden. Ik moet zeggen, ik keur heel veel Franse films af. Die worden met de Franse slag gemaakt. Mm -hmm. zo, van, zo, zo is het wel goed. Oh, ja. En dat blijkt dus helemaal niet goed te zijn. Uh, maar er is altijd wel één of twee die prachtig zijn. En, uh, Duitse ja. films had je laatst. no Auto. Hè? Ja, dat is een meesterwerk. Ja. Dat is, had ik al in Duitsland gezien. En dat was een absoluut meesterwerk. Um, wat, wat ook erg leuk is... en dat, dat, dat hij is natuurlijk niet zelf... maar hij geeft altijd een inleiding bij de films. Ja, ja. Dus hij staat altijd vooraan en dan vertelt hij... en dan over acteurs die erin zitten... die je ook kent uit andere films. En dat is heel interessant en dat heel erg leuk. Dat, ja. uh... nou ja, je moet lijntjes trekken. Waarom draai je die film? Wat, wat is daar bijzonder aan? Wat zijn de trends? Dus met werk ohne autor... er is een hele trend in Duitsland... om films te maken over, over het oude Oost-Duitsland. Mm -hmm. En wat er gebeurd is. En uh, de regisseur uh, van Florian van Henkel en nog wat... Uh, die had dus al een hele mooie film gemaakt over de staties. Uh, die andere zijde, heette dat, geloof ik. En die heeft nu een hele lange film gemaakt... van drie uur vijf minuten werk oor En daarin trekt hij voor Duitsland door... naar Oost-Duitsland, naar West-Duitsland... en de nazietijd natuurlijk... Uh, en dat levert een compleet beeld op van een man... gespeeld door de briljante acteur Sebastian Koch... Uh, die dus ogenschijnlijk een aardige man is... maar hij deugt voor geen meter. Het nee, ja. is de typische meeloper in Nazi-Duitsland. Mm -hmm. En dat is dus een geschiedkundig verhaal. En dan dat is, is er een jongen die wordt dus kunstenaar... maar die moet uitvinden wat is het kunstenaarschap. Dat moet hier vandaan komen uit je hart, niet hier vandaan... En dat maakt hij dan in drie uur... loopt hij dat door. En dat was dus... de kunstenaar, Smit heet er niet geloof ik... die is nu 93... Uh, over, dat was zijn boek ook. Oh ja. Waanzinnige film. Ja, een goed. van de mooiste films ja. die ik gezien heb... afgelopen jaar. En uh, ja... meesterwerk... Dat, maar het was wel een zit. Uh... 3 uur, 5 minuten oh. in Darmstad was er geen pauze. Uh... Dus tussendoor ben ik even snel naar het toilet gerend. Maar in, in mijn filmclub maak ik dan echt wel een pauze. pauze. Want anders ja. is het niet te doen. Dat, uh... Prachtige film. Want wat vind jij ervan dat de meeste bioscopers... tegenwoordig ook geen pauze meer hebben? Nou, dat moet ook niet. Dat was eigenlijk om ijs te verkopen en popcorn. En nu mag je het mee in de zaal innemen. Maar het is in, in Beverwijk doen ze het nog. Ja. Ik ben voor het eerst in Beverwijk geweest. En opeens na een uur werd de film afgebroken. Wat ja. krijgen we nou... Dat je ziet het bij kleine bioscoopjes, zie je het wel het, vaker het, gebeuren. Het, het, het moeilijke nu is dat films niet meer anderhalf uur duren. Nee. Nee. Films duren nu absoluut bijna altijd twee uur en soms ja. twee uur twintig. En dan moet je een besluit nemen, wanneer hak ik hem in tweeën? Als het nog langer duurt, tweeënhalf uur, mm -hmm. dan maak ik een pauze. Want het is niet vol te houden. Nee. nee. Dat, uh, nou, dames en heren, dan weet u uh, in ieder geval de meeste van de filmclub. Is er iets belangrijks wat de mensen moeten over, over de filmclub? Wat, wat de mensen moeten weten daarover? Nee, ze moeten op tijd er zijn, want ik ben heel streng. Of, ja. uh, <laughs> als ik mijn inleiding loop te houden en ze komen binnen, dan word ik kwaad. Uh, dat is onbeschoft. Uh, we zijn Om zeven uur gaat die kassa al open en kan je gewoon gezellig koffie drinken... met een stuk cake of een koekje erbij... Uh, een heleboel mensen kennen elkaar, dus die praten ook met elkaar. Ja. Het is een klein groepje, maar het is, uh, ik doe het ook voor die mensen. Het is, ja, uh, het leuk. Het is heel leuk. Dat, en, uh, en als je, en ik moet zeggen dat Zandvoort niet erg cultuurmijn is. Want ik begrijp niet, als je 17.000 inwoners hebt, dat je 20 mensen in je zaal hebt. Dat is belachelijk. Dat, uh, maar goed, dat hebben we ja. maar, maar weer neergelegd. Want dat is dus al jaren zo. Ik heb vroeger wat meer mensen gehad, maar wat oudere mensen... Die zijn vertrokken naar, mm -hmm. naar het kerkhof. En uh, die, ja, die ben ik kwijt. Ja. En die hadden heel veel cultuur in zich. dat, uh, dat ja, is uh, de, aan het verwateren. Misschien is de bekendheid van de filmclub... voor de wat jongere generatie ook nog niet heel erg groot. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik uh, heb wel eens op het circus gekeken. Maar de filmclub was ik zelf niet op dat moment... Uh, oh. uh, nee, omdat ik ga naar de filmschuur. Ja. Ja, ja. Dat, uh, omdat ja, ik, ik ben bekend met Haarlem. Ik ben bekend met Amsterdam. Hier in Zandvoort. Maar dan heb je de neiging... omdat ik toch daar al mee bekend was... om daar naartoe te gaan. Uh, dus, uh, maar als ik nu de prijs hoor... 7,50 bij de filmschuur ben je me meestal meer kwijt. Ja. Dus, uh, en je moet er naartoe. En je moet er naartoe. Er is dus dieren. een ladies night gekomen... Ja. Dan krijgen de dames uh, een meer vrouwgerichte film... die ik meestal niet wil hebben. Ja. Zoals Fifty Shades of Grey <laughs> of zo. Een absolute troep. Maar ze vinden het mooi. En dan krijgen ze nog een zakje met bladen en lippenstift. en weet ik veel. Maar je hebt ook de senioren. En die draaien... Zij draait daar dus nu ook wel eens een film die ik heb gedraaid. En ja. een heleboel van die oudere mensen... die gaan liever in de middag naar de film... Ja. als dat tenminste met de senioren is. Ik hou dat niet bij. Maar dan dat ze s'avonds in de winter naar de bioscoop Op. moeten... Ja. En een stuk moeten lopen. Ja, dus dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Okay. Maar ik ga stug door. En uh, ook al zijn het maar tien of twintig mensen in de zaal. En, en die hebben daar heel veel plezier mee. Ja, dat. Uh, nou dames en heren, als u een keertje naar de filmclub uh, wil... of in ieder geval de informatie erover wil, kijk dan even op de website. Wij zullen het op onze Facebookpagina zetten. En uh, ik, ben, ik hoop natuurlijk dat er gewoon meer mensen naar deze filmclub komen. Uh, nou, uh, gaan we weer nog even naar een stukje muziek. En deze is mijn keuze. En het is meer omdat het een voor mijn... Um, uh, een eerste uh, muziekstuk was van een film die, ik die de rest van mijn leven is blijven hangen. Welkom bij ZFM: Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, u luistert naar Zandvoort aan het Woord op ZFM om acht uur. Eh, zoals ik al zei, was er ge, is er geen raadsvergadering. Eh, de Raad heeft wat agendazaken veranderd eh, de afgelopen weken. En vergaderen volgende week weer. Eh, voordat zij natuurlijk met reces gaan. Eh, daarom is er vanavond eh, hier te luisteren eh, gewoon muziek. Eh, wel eh, heb ik nog voor u het, de rubriek. Bye. In deze rubriek behandelen we altijd een wet of regelgeving in Nederland die een beetje vreemd is. Nou, hebben we het vandaag over film en uh, dan hebben we het natuurlijk, we hebben het net al even over gehad, het portretrecht in Nederland. Want de auteursrechten in Nederland uh, zal je niet meer echt helemaal kwijt uh, kunnen raken. Nou hoorde ik net van Walter dat dat toch wel het in sommige gevallen wel het geval is. Nou, ze worden afgekocht. Dat, uh, maar eens, worden ze dan echt helemaal gekocht? Ja hoor. Dat, uh, het is gewoon een, een deal tussen opdrachtgever en... Uh, nee. ja. Maar, dan, maar heeft het me, dan heeft het puur fotografie? Ik, ik maak het alleen... Ja, het goed, ik, ik spreek alleen maar voor fotografie. fotografie ja, ja. Dat, uh, ja. Uh, want voor een acteur is het zo... Uh, dat zijn auteur, Of een auteur, dus als ik een schrijver ben of dergelijke... Dat de auteursrechten, ook al heb ik het in opdracht van een ander geschreven... Dan nog steeds blijft mijn naam, mijn naam, dus mijn stuk... Um, Tuurlijk, je kan daar geld voor ontvangen en dergelijke. Maar je zal altijd een klein stukje aandeel auteursrecht hebben. Dat is goed geregeld in Nederland. Maar in Nederland is het portretrecht niet goed geregeld. Een bedrijf mag niet zomaar jouw beeldenis gebruiken. om uh, zomaar uh, reclame mee te maken of dergelijke. Dat mag gewoon niet. Uh, daar uh, krijg je meestal gewoon betaald voor of dergelijke. Uh, door, of er foto's van gemaakt mag worden en dergelijke. Alleen, um, als jij eenmaal in een stukje film, serie of zelfs op een foto heeft, heb gestaan... en zij hebben dat afgekocht... raak jij totale controle kwijt over dat ja. stukje portret. Iemand mag het zolang als hij wil, ook al is het 80 jaar... Uh, mag dat ja. nog altijd gebruiken. Ook al verdient dat bedrijf nog dagelijks aan dat product... waar jouw beeldenis op staat... en of dat nou een film is of serie of uh, een foto... dan nog steeds krijg jij in Nederland... ...geen rode cent meer. Terwijl in het buitenland zijn de auteursrechten vaak slechter geregeld. Zoals in Amerika en dergelijke zijn auteursrechten nou eenmaal... ...van, de, van het bedrijf waarin hij uh, in opdracht voor geschreven is. Maar de portretrecht is er geweldig geregeld. Want... Voor elke herhaling, voor elke beeldenis... krijg je gewoon een klein... en het is nog geen cent wat je krijgt per beeldenis... maar het gaat meer om het principe... dat jouw portret is van jou. In Nederland is dat niet zo. Zouden we dat moeten veranderen, Walter? Ja, ach. Ik heb een keer een hele discussie gehad met een, met een klant van mij... die zegt, al tatoeëer ik die foto op mijn reet... ik geef jou de opdracht om die foto te maken. Ja. En um, ja... Het, het wordt lastig. We hebben heel vaak uh, op het moment dat we uh, vragen krijgen voor uh, modellen die bijvoorbeeld in een beeldbank uh, komen, ja. dus fotografeert voor een beeldbank. Stel je nou voor dat iemand overlijdt en dat beeld wordt continu nog gebruikt. Mm -hmm. Dat wil je dus niet. En daarom is eigenlijk een oneindig uh, afkopen van portretrechten wordt heel weinig gedaan. Ja. Er worden meestal toch wel afspraken gemaakt van: oké, okay, voor dit gebruikt, tenminste voor mijn business. Ja. En Want jij zit in de, in de fotografie. Weet jij, en misschien weet Thijs dat... waarom het in de reclamewereld anders is geregeld? Want als ik in een reclame speel als acteur... dan krijg ik, uh, word ik afgekocht van? voor een bepaalde periode... en vervolgens na die periode als ze hem dan toch weer gaan draaien... dan krijg ik opnieuw geld. Die hebben het beter geregeld. Dus, die dan, hebben het beter. dus zoals de modellenbureaus ook beter geregeld hebben. De modellenbureaus? Ja hoor, daar is altijd uh, geen discussie over gebruikt. Ik denk gebruik. uh, reclamefilms... Uh, een korte tijd hebben. Ja. Ja. En enkele keer... <coughs> gaan ze wat langer mee. Maar ze gaan ervan uit dat ze maar een korte periode... Ja, klopt. daarmee kunnen werken. Ja. En als ze het dan weer willen gebruiken... ja, dan moeten ze een nieuwe verdragen sluiten. Ja, dat, uh... Nee, oké. Okay. Nou, ik heb ooit een reclame ingesproken. Dat was, <coughs> diende ik niet veel geld mee hoor. Maar ooit een reclame ingesproken... toen ik een jaar of zestien was. Hij heeft tien jaar gedraaid. Terwijl hij maar een jaar zou draaien. Um, dus uh, kreeg ik elke... Zoveel tijd kreeg ik opeens weer, een, het was niet veel, maar een klein, klein aandeel van hun. En daarom vind ik het zo apart dat het met films en theater of, uh, en uh, series en dergelijke niet zo is geregeld Als het veel was geweest, hadden ze het niet tien jaar gedraaid Nee, dat is waar. Dat, dat is waar. Ja. Dat, uh, goed, uh, dan gaan we terug naar... Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. De filmwereld en uh, documentaire wereld. Thijs, wat zijn de laatste trends? Nou, <coughs> waar moeten we op letten? Wat, ja, wat de adventures natuurlijk. Hè? Alles is adventures, X-Men. <laughs> noem maar op. Marvel. Adventures zijn klaar, hè? De trends zijn dat er heel veel opnieuw gemaakt wordt. Ja. En dat is omdat de jeugd een korte spannen van hun geheugen heeft. Dus die zijn niet geïnteresseerd in bijvoorbeeld de Magnificent Seven uit 1960. Nee. Dus... Anton Fag Fagua uh, heeft een nieuwe versie met Tencent Washington gemaakt... en ja. Ethan Hawke, nog een paar mensen, die zeer goed gemaakt is. Ja, Mijn Liefde heeft het niet, want ik hou van die oude film. Ja. Dus Mel Gibson gaat nu een remake maken van een van de beste westerns... nummer zes, of een van de zes door het American Film Institute uitgeroepen... de mm -hmm. Wild Bunch. Ongetwijfeld gaat hij de hoofdrol spelen, hij regisseert... En het zal bloediger worden dan ooit, dan het origineel. Ja. Ik zit er niet op te wachten. Maar ja, de jeugd heeft niets aan films met William Holden, Ernest Borgnine en Warren <laughs> Oates. Die nee. willen de acteurs van nu zien. Nee. Maar vind jij dat het nooit mag? Nee, ik, ik, ik heb er geen moeite mee. Het nee. mag. De vraag is of ik het leuk vind. vind ik ja. zie, in die remake zie ik niet zo snel uh, nieuwe waarden. Ik, ik hou van sommige oude films... En je moet er vanaf blijven, Maar uh, als de jeugd uh, liever het verhaal wil zien met nieuwe mensen... moet je dat vooral doen. Ja, maar en zelfs... Volgens mij heeft het ook met de snelheid te maken. Want sommige van de hele oude films... waar later een remake van gemaakt waren, vroeger veel langzamer. En de jeugd wil nu veel meer flitsen. Ja, en de special sowieso. effects zijn natuurlijk maar veel groter. Maar het is zelfs met de niet zulke oude films, zoals ja. Men in Black... Ja. die hebben ook een remake nu die in de bioscoop draait. En ik wou er naartoe... In de munt. En toen kreeg ik te horen dat hij was 3D. Daar hou ik al niet van. Mm -hmm. Maar hij was, hij was ook nog 4D. Dan gaat de stoel schudden. Dat hoeft nou ook weer niet. En niet alle remakes zijn goede films. Want bijvoorbeeld Planet of the Apes. Daar hebben ze ooit één remake van gemaakt. Ah, die van Tim Burton was erg goed. Die remake. Ja, dat van toen, Tim Burton. Maar daarna hebben ze er ja, nog eentje gemaakt. En dat de was echt een hele slechte. Planet of the Apes was een waanzinnige verrassing. Ja. Maar als je hem nu ziet... duurt het heel lang voordat het op gang komt. Ja. En daarna hebben ze dus het verhaal uitgediept... met wat er allemaal met die apen is gebeurd. En ze werden goedkoper en goedkoper gemaakt. En slechter. Toen kwam er ja. nog een televisieserie. En toen hebben ze aan Tim Burton gevraagd... om het eerste verhaal opnieuw te doen. Ja. En dat is flitsender gedaan en harder... En dat is een meesterwerk. Ja. Maar wat er daarna kwam is weer uh, spin-off. Ja. Ja, uh, dan uh, heb ik nog één vraag. Want we moeten zo er alweer uit voor het nieuws. Uh, nog één vraag aan jou. Welke film vind jij nou die elke Zandvoorter zou moeten zien? Zon aan zee? Zon aan zee. <laughs> dat, dat mag. Alleen er is niks van Zandvoort te zien. Nee, er is nee. altijd, men dacht altijd dat hij heel veel in Zandvoort had gedraaid. Dat is ja. waarschijnlijk zo. En dat is allemaal weer uitgeknipt. Uh... Dus er blijft een studiootje over met een villaatje. <laughs> <in. Ja. laughs> nou, dat... Thijs, ik wil je heel erg bedanken voor ja, deze uh, uh, uitzending. Uh, Walter natuurlijk ook bedankt uh, voor als weet. Wij gaan naar het nieuws uh, van acht uh, uur. En volgende week zijn we er uh, natuurlijk gewoon weer. Tot volgende week.